Uur. Dit is Jeroen Tjepke Maan met het NOS vernaal. Nabestaanden van acht voormalige werknemers van Eternit... doen aangifte tegen het bedrijf tot meldtrouw. De nabestaanden willen dat de fabrikant wordt vervolgd... voor doodslag of dood door schuld... omdat Eternit willens en wetens asbest bleef produceren... zonder werknemers en klanten te waarschuwen voor de gevaren. Volgens de krant is dit de eerste strafrechtelijke aangifte... tegen een bedrijf uit Goor vanwege asbest. Eerder zijn wel tientallen schadeprocedures gevoerd.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 In Bolivia zijn bij geweld tussen de politie en de achterban van de afgetreden president Morales... zeker vijf demonstranten gedood. Dat zeggen een ziekenhuisdirecteur en een correspondent van persbureau AFP. Tientallen mensen ruikten gewond. Ooggetuigen getuigen zeggen dat de politie het vuur opende op aanhangers van Morales... toen die langs een militaire controlepost wilde komen bij de stad Cochabamba. Daar zijn al weken redden tussen aanhangers en tegenstanders van de afgetreden president.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 Er is een nieuwe pop-up-expositie Sissies in Zandvoort. Dat is in de Passage. Uh, eind van de... Uh, dus Burgemeester Engelbertstraat. En eind van de Zeestraat. Fred Roosart en Zoek Zwamborn komen daarover vertellen. En als laatste komt Erik Weijers. Nou, dan gaan we toch even over de Formule 1 hebben hoor. Toch wel? Ja, toch wel. Nou, eind na niet gedacht. <laughs>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 Morgen is eigenlijk een soort generale repetitie van de stukken die ze uitvoeren. Want Wordt die worden later elders gespeeld? Dan? Volgende week zondag in de Philharmonie. In Harlem. In Haarlem. Okay. Hetzelfde programma, hetzelfde orkest, dezelfde cellist.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 Dat is Nicholas Devens, dus een gewaardeerd uh, dirigent. Dus, en, die, uh, kent ja, een een die kent Zandvoort al een beetje. Die kent al een beetje, ja. Die is al zes zeven keer geweest. <coughs> en het mooie is dat hij een fantastisch Engels accent heeft als hij Nederlands praat. <laughs> ja, dat raken ze niet kwijt. Nee. <laughs> ja, eigenlijk willen ze het ook niet raken, <coughs> nee, geloof ik nee, wel. Nee. Het staat ook wel leuk. Ja.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 Dat is de telefoon. En dat is de firma die de stoelen kon brengen voor, morgen voor het concert. Je ze gewoon door. Die stoelen worden dus niet gebracht. Ja, wel. Dat is, dat Als je wel wel een knopje moeten. uit dus, dan doe ik ja. gewoon eens ja. niet. Nee. Maar <laughs> dat komt wel goed. Ja, dat komt wel goed. En... Uh,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 Ja, Komt per ja, en ja. En die hebben zeven jaar geleden ook voor een hele volle kerk een okay. prachtig optreden gedaan. Niet een kerstoptreden, maar dat zijn dus bepaalde groepen die een groen streepje achter hun naam krijgen. Mm -hmm. van, uh, dat is goede kwaliteit, die willen we graag terug hebben. <lacht> ja, en dan natuurlijk 21 december... Uh, staat... Ga ik hier wat van zeggen, Roy? Of, uh... Ik zou dat maar <laughs> doen. Uh, sorry hoor, dat het, uh... het interview nog beter wordt. Uh, oh, onze techneut en muziek staat met een pet op waar allerlei namen van ons op verschijnen. Er staat Roy en Ben nog twee minuten. <laughs> Roy en Ben nog twee minuten, dus ik, uh, ik krijg nog. Nou, anderhalve... die, geven we, die geven we aan. Uh... Ik, krijg nog uh, ja. minuut. ik krijg nog anderhalve minuut. Uh, volgend jaar is het programma rond. We ja, hebben, uh... ik, ik zie nog iets bijzonders. Ja? En dat is 18 oktober. Ja, dat klopt.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 120 man op zijn podium, fenomenaal. Ja, dat krijgt kost kost een paar centen. Dus Kostenpostavusman, dan heb je ook wel. Dan heb je, dan, dan heb je, ook heb je ook wel wat. wat. Ja, ja, ja, ja. En uh, 21 december, over een maand, bijna en een week, de grote productie niet in de protestantse kerk, maar in de katholieke kerk, de Agatha kerk.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 Voor het tweede onderwerp uh, gaan we weer nadenken over lekker eten. En ook wijn erbij, denk ik. Aangesloten is Christy Gansner en zij organiseert culinaire rondjes Zandvoort. Christy, goedemorgen. Goedemorgen. Voor de hoeveelste keer is het? Uh, In het dorp voor de vijfde keer. Oh, dan vraag ik gelijk. aan het strand? Het strand vierde keer. En dat wordt? Het wordt volgend jaar de vijfde keer. Ja. <laughs> dus het is eigenlijk <laughs> al een lustre editie ja, van het rondje dorp. Hem. Ja, ja zo'n lustre editie. <laughs> um,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 Ja, misschien zetten we elkaar te winnen. Ja, zeker. Nou, daar dan gaan we zeker kaart. over hebben. Want <laughs> straks gaan we de deelnemers natuurlijk nog even bespreken. Uh, 24e, dat is volgende week. Volgende week zondag. Zondag. Ja. Hoe laat begint het? Twaalf uur. Twaalf uur begint de wandeling. Ja. Um,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 En Friends. Martas is Sarah's bij Martas, moet ik eigenlijk tegenwoordig ja. zeggen. Hè? Martas bij Sarah, ja, ja. of van andersom. Ja. Ja. De nieuwe naam is Martas. In, ja. ieder geval. in de volksmond de kleine Griek. maar ook Ja, uit. precies. Ja, Martas niet tijd. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dus maar daar kun je kaarten halen en online of bij de VVV. Dat kan ook. De deelnemende kaarten kosten 49,95. Is dat een goede prijs voor, uh, voor die hapjes?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 ik zie uh, uh, drie aapjes. Cizorans, dat is natuurlijk de, de, de, de sushi. Ja. De, dat doen zij ook dan? Ja. Uh, -de, de specialiteit van het huis, hè. Ja, meestal wel. Ja. Dat doen ze dan ja, ja, wel. Dus ja. Een Grieks hapje. Uh, Wapensantron is natuurlijk erg sterk in, uh, in Nederlandse hapjes. Ja. Hm... Frens heb ik nog niet uh, geproefd. Ja. Heb jij die wel geproefd? Die hebben heel van, ja, hele diverse dingen... Vin uh, heeft ook bij het uh, strand heel, vaak, heel lang als kok gewerkt, mm -hmm. dus die kan echt wel lekker koken. En die is heel goed in, in soepen en in vis en in spareribs en allerlei. Uh, Ik uh, heb nooit begrepen uh, dat ze een restaurant waren, uh, dat, dat alleen maar bar, dat, is, dat is sinds, ja. sinds bar en kitchen, sinds ja. kort, sinds ze in de haltestraat zitten, is dat uitgebreid. Ja, het is het, uh, bij de, de vroegere Oomzee deden ze dat ook wel, en maar uh, dat is natuurlijk een beetje te klein. En dit is dat was een heel klein groot. keukentje en dan ja. deden ze af en toe een, een daghap ja. of een, uh, met evenementen. En nu hebben ze het uitgebreid, nu is het is gewoon een, een serieuze keuken. Ja? Ja ja. Oh. Ja. Friends Bar and Kitchen, ja, nou ja, Eetcafé Zand, daar weten we bijna alles van natuurlijk. Ja, die was genomineerd samen met ja. Samen met Sizo, ja. ja, en uh, Zaden, weer op verstand Eigenlijk weten wij uh, van alle restaurants wel wat. Uh, dit zijn de deelnemers van dit jaar. Ja, die heb ook terugkerende deelnemers, want die zitten er ook bij. Um, gaan zij volgend jaar weer of ga jij dan proberen nog meer te hustelen? Ja, we proberen altijd weer een beetje te husselen en weer nieuwe. Misschien zijn we volgend jaar weer nieuwe restaurants in Zandvoort ja. die dan erbij zijn en mee kunnen doen. Dus ja. toch over husselen praten, dat doe je op het strand ook. Ja. En, en daar uh, is al een datum voor volgend jaar? Of ja. ben je nog druk. Het is wel een datum, in april. In april, uh, ja, oké. Okay. Week voor Pasen, zondag voor Pasen. Maar ik treef het toch terug naar nee. deze. Ja. Uh, ik las, uh, als ik het goed gezien heb, dat je ook als je bijvoorbeeld uh, je voor uh, glutenvrij wil eten, ja. dat je dat bij jou kan aangeven. En dat je dus ook gewoon mee kan doen als je een speciaal dieet volgt. Ja, ja zijn mensen die zeggen, ja, ik eten, ben vegetarisch of inderdaad, ik ben er ergens allergisch voor. Als we dat op de voorhand weten, in ieder geval, dan kunnen we daar rekening mee houden. Ja. Dus er is geen enkel pletsel om gewoon die hele zondagmiddag lekker mee te doen. Nee.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 Maar het is wel een, een, een, een dingetje waar je over na moet denken, natuurlijk. Dus. Ja, zeker. Zeker als je echt allergisch bent. Ja, je hebt ja. natuurlijk ook wel mensen die dieet zijn of uh, die maar geen koolhydraten. Dat heb je een tijdje gehad, een paar jaar geleden. Die ik mag geen koolhydraten. Maar dat hoor je nu bijna niet meer. Rijk, ja, nog steeds hoor. Ja, dat hoor je dan bij mensen die niet ja, meer afvallen dag, en zo. nou, nee. Nee. Nee. Ja. Op, op zo'n dag kan je, als je geen allergie hebt, volgens mij best alles uh, proberen. Zo, komiger, zeker doorheen. Af doen, en toe ja. toch best een ja. beetje en zo. Dan gaan we daarna weer naar de katholiek. Kijk naar het concert van het concert Peter. Van Peter ja. Ja. Zo, zo draait het allemaal weer rond. Doe mee. Zou ik zeker doen. Uh, zou ik zeker doen. We vatten het even samen. De deelnamekaarten kosten 49,95. En zij verkrijgbaar bij, bij alle restaurants die wij nog een keer uh, noemen.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 French Bar and Kitchen, Haldenstraat 18. Het valt mij op dat ik... ...in de redelijk goed zit. Met Haldenstraat? Uh, ja. Je hoeft niet heel veel kilometers te lopen. Nee. Nou, het, het rondje Zandvoort is, uh, is gestorven, Maar dit zit er wel aardig in dan. Ja, ja. ja, we hebben ook al een paar keer... ...heel erg storm gehad. Of, weet je, dan is het ook wel lekker... ...als het niet ja, een zo beetje, luidverheid een erom beetje is. <laughs> nou ja, maar dat kan je altijd weer inhalen... ...in april bij, uh, bij het rondje Strand. Christie, um, 49,95...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 Opgeven en uh, de informatie over de net genoemde proeverijen zijn overal te vinden op internet en Facebook. Zeker weten. Ja. En Instagram. En Instagram. <laughs> Christy, bedankt voor de komst en bedankt Graag gedaan, voor de uitleg. Ook? En uh, we hopen dat je uh, alle restaurants kan bedienen met veel wandelaars. Uh, ga ik ook vanuit. Ja, hoop Dan, ik ook. Dankjewel. Dankjewel.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 We gaan van culinaire naar de bloemen. Maar dan wel gelijk naar de ondernemer van het jaar in Zandvoort. Jazeker. A, B, C en meer. Ja, heel goed van nu. Ja. <laughs> ik heb niet zo'n goede stem, helaas. Oh, het was uh, erg gezellig, uh, de prijsuitreiking. Nou, ik denk dat ik een beetje te hard geschreeuwd heb, gewoon toen ik hem gewonnen heb. Ik denk dat het dat geweest is. Ja, ja, zit, ja. Te enthousiast. Ja. Er, er zit ook wel een gat in het dak bij de haven. Ja, oh ja zo hoog sprong ik <laughs> natuurlijk. <hoog>. Ja. <laughs> maar niet iedereen heeft het meegekregen. Dus eerst maar eens de naam. A, B, C en meer. Ik dacht al eens, het is leuk voor de kinderen die in Sinterklaas gaan op de zondag. A, B, C. Ja. <laughs> voor de letters natuurlijk.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 idee dan weet je wel dus dat ze daar wel een keuze soort, soort, soort, dat ze soort criteria die een... zij ja. aanbrengen ja ja maar de nou. criteria zijn geheim maar ja. nou, de verzoeken met <laughs> openbaarheid van bestuur nou, Moeten jullie dan maar bij de jury voor zijn nee nee, nee. laat dat geheim blijven ja. Ja. ja maar ik vroeg me dat zo af omdat je uh, je, je kiest als jury een ondernemer van het uh, van het jaar ja. dan zal er ook een, een, een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 heb je nou het gevoel dat, uh, uh, dat je de strijd aangaat met de online uh, winkels? Of ben je zelf oh, nee. ook online? Of heb je... Nee, ik zelfs, het heel slecht. Ik heb zelfs nog ineens een webs uh, website. Dus dat is iets waar ik wel aan moet gaan werken nu. Uh, <laughs> dat is toch wel handig, denk ik. Of dat ik... Maar ja. mensen kunnen het gelukkig vinden. Uh, ik heb heel weinig bestellingen. Uh, of heel weinig. Ik heb wel heel veel bestellingen, maar weinig bestellingen van buitenaf. Omdat ik...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 dat, daar kan je nee. gewoon niet tegen op. Dus ik moet het hebben van de andere bedrijven. Ja, daar, daar zit ook het onderscheid tussen ja. massaal en speciaal ja. zaak ABC ja. en more. Ja. ja, en meer, hè? En meer. Ja, het is makkelijk. Ja, ja, ja, ja. Het is ABC en Moore, ABC en ABC more. en, meer. ABC ja. en ja. meer. We blijven Goed. in Nederlands. <laughs> ja.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 To forget you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 You. I want to forget you I don't